Dierenartsen mogen medicijnen zoals antibiotica blijven verkopen. Wel moet het antibiotica gebruik volgend jaar met 20% worden teruggebracht, dat schrijft minister Verburg aan de Kamer. Verburg stelde na berichten over overmatig antibiotica gebruik in de veehouderij een onderzoek in. Als dierenartsen te vaak antibiotica geven, bestaat het gevaar dat bacteriën resistent worden. Daardoor bestaat de kans dat ziektes bij mensen niet meer kunnen worden behandeld. In de Amerikaanse staat Californië heeft een automobilist tijdens het rijden hulp nodig gehad van de politie om zijn opholgeslagen Toyota Prius af te remmen. De automobilist gaf op de snelweg gas om in te halen en merkte daarna dat het gaspedaal vast zat. De man belde de politie. Even later ging een politiewagen bumper aan bumper voor hem rijden en minder de vaart. Uiteindelijk kon de Prius tot stilstand worden gebracht. Toyota heeft de afgelopen maanden miljoenen auto's teruggeroepen wegens mankementen. De veiling van het eerste deel van de Peter stuyvesant collectie bij Sotheby's in Amsterdam heeft 13,9 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim drie keer zoveel als verwacht. De collectie Moderne Kunst werd opgebouwd door ondernemer Alexander Orloff. De kunstwerken hingen in zijn tabaksfabriek in Zevenaar. Een lid van de Californische Senaat, dat jarenlang tegen homo-rechten stemde, heeft bekendgemaakt dat hij zelf homo is. De Republikein zei tijdens een radio-interview dat hij stemde zoals zijn kiezers wilden en niet afging op zijn eigen gevoel. Zo stemde de senator vorig jaar tegen een herdenkingsdag voor de homorechtenactivist activist Harvey Milk. Het weer? Eerst kans op mist, later zonnig en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Een heuze Nederland-Duitsland. Oké, okay, dat gaat spannend worden. Dus daar gaan we op verslag van En doen. wij gaan het volgen bij Zondag in Kennenland op CFM en AB Radio. Maar eerst weer wat muziek. Hier is Westlife. In Kennermeland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. You know, some people just don't realize it. Dus het eruit Catch Better. de laatste verschenen single van Ryan Shaw. Wat mij betreft een van de betere platen van dit moment. Zondag in land bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Uiteraard aandacht voor de verkiezingen van afgelopen woensdag...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 cosas bellas de la vida Escri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 hier in deze wedstrijd. Een 1-0 voorsprong voor uh, Bloemendaal al. Bloemendaal werd op 2 plaatsen. Uh, gewijzigd is ten opzichte van vorige week. En dat komt omdat Gijsjan uh, Poelgeest uh, een schorsing heeft. Die mag vandaag niet, uh, niet meespelen. En uh, dat betekent dat Roman Beunis op zijn plek is gekomen. En dat uh, Toon Deren die vorige week uh, zeer goed speelde op de links, uh, buitenplaats, die is gebrasseerd aan een hamstringblessure. Dus die is Bloemendaal even kwijt een aantal weken. En dat betekent dat Michel Abrams weer staat. Komt eraan aantal van, uh, van Bloemendaal. Het is Beren die bal op oppakt. Weer het schijt zit hier dan tegen de nummer Negende, uh, ronde van de lucht aan. En dat betekent er ingooi voor uh, Boemendaal. Ter hoogte van uh, de middenlijn. Die gaan we meenemen. het worden, dat dus is Tim Jan. Tim Jan is de bal in voeten. Dus twee door. doorgaan. Een schitterende beweging. Moet dat die bal doorspelen? Doet hij dan ook. En die speelt hem op, de heren. Maar dat lukt niet. En dat betekent dat de SCI weer uitkomt En dat Sander Beum. Die die goed de bal oppakt. En die plaatst het te hard. En dat betekent dat de keeper van SCI, uh, Raymond Schippers, die bal rustig kan oppakken. En dat hier speelden we deze wedstrijd. 17 minuten met stand, uiteraard. 1 tegen 0. En straks, uiteraard, weer met Jerk de Blauw. Inderdaad, 1 tegen 0. De tussenstad al daar op uh, de bergweg in Bloemendaal. Iedere zondag tot 5 uur.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 voor de Tasmanbocht uh, terecht uh, tegen de vangen aangekomen. Nou ja, dat, uh, dat ja. is heel vervelend voor, de, voor degene die het uh, betreft. We weten nog niet uh, precies wie het is, maar volgens mij waarschijnlijk uh, berekening zou het dan uh, de heren schuld moeten zijn. Een van de, de twee heren. Die zit, uh, die zit tegen de vangen aangekomen.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 Wanneer dat opgelost is, daar zal er dan wel even een tijdje overheen gaan. Nou, vervolgens ga ik dan even mijn blaadje erbij pakken wat er verder allemaal op dit moment op de baan aan de hand is. En dan heb ik het over de situatie vanochtend in een minuut of tien terug. De divisie 2 wordt aangevoerd door Rob Laat en Theo de Printer. Nou ja, of het ook hun gaat brengen aan het kampioenschap is nog maar zeer de vraag. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Sebastian Bleekmolen en Ronald van der Laar. Maar uh, om even verder in die divisie 2 de boel even af te maken... dan zien we dus uh, ook nog op de tweede plaats daar uh, rondrijden. En dan pak ik even weer het blaadje erbij. En dan zeg ik uh, Leo Edman en Sander Edman, die handhaven zich uh, aardig uh, voorin. En ook uh, de equipe van Boerenkans en uh, Sandra van der Sloot doet het goed. Die uh, vinden we terug op plek 3. En in totaal uh, veld uh, rijden deze mensen op... De plekken 10 en 13 en uh, dat is voert laat en uh, de printer is dat op het moment dat ik dat uh, had uh, geschreven en dan laten we zeggen dat is ongeveer een minuut of 10 terug. De negende positie overal. Dan zitten we in de divisie 3. En uh, dat is een uh, plek waar uh, Jeroen de Boer uh, met uh, Leon Rijnbeek uh, rondrijden. Die rijden op dit moment op plek 6. Tenminste uh, wat ik zeg. Dus, uh, de pijlpunt uh, is uh, 10 minuten terug.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 ...en Teun van Dam in de Auris. Dus die vinden we daar nog terug. Wat doen dan de overige uh, Zandvoortse inbrengen dan nog in dit veld? Op de 34 e plaats vinden we Peter Furt met uh, Peter Fontijn in de BMW. Uh, het was nogal een beetje hilarisch vanmorgen... ...want uh, Peter Fontijn die trok vanmorgen de gordijnen open. Die zegt, het is jammer, het is mooi weer. En als het uh, slecht weer is, dan komt hij altijd beter uit de verf.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 even geconstateerd uh, dat het niet ernstig is... maar wel voor controle even kijken of voor alles uh, gewoon uh, werkt. Dus het is allemaal uh, met een er afgelopen. En toen heeft er een herstart plaatsgevonden? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk uh, wel. Uh, ro een rode, rode vlag. En uh, we zijn om ongeveer even voor half één opnieuw weer begonnen aan de Final Four. Dus Oké okay, Jaap, dankjewel voor dit moment. En in het volgende uur van zondag in Kennenblad komen we uit weer, uiteraard weer bij je terug. for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 Met Sherk de Blauw. Cherk. En waar een penalty uh, is voor uh, SVI. Het was, was Thomas die dus helemaal geraakt met slag. Dan geeft de penalty. En Hengsvier uh, legt die bal klaar om te gaan trappen. Komt die bal. En de aanloop komt er naartoe En hij uh, ziet het wacht door het midden. En dat betekent dat hier de stand 1-1 uh, uh, 2 -1 geworden is uh, in deze wedstrijd tussen uh, Bloemeraal en SVI. En dat er nog 5 minuten spelen is voor, uh, voor de rust. En uh, ja, dat is toch eventjes een nommertje. Dat kunnen we gewoon stellen voor Bloemenaal. Maar Bloemenaal speelde gewoon heel goed. En, uh, ja, en had een aantal kansen nog. Uh, ook uh, vlak achter elkaar. Om die derde erin te krikken En ja, uh, als je niet paakt, dan krijg je hem tegen. Dat is meestal zo. En dat betekent dat nu die stand hier dus uh, 2-1 geworden is. En dat Bloemenaal uh, die aftrap uh, kan uh, gaan nemen. Het is uh, Paaltjeon die de bal terugklaat. En Leunen Leunus Leunen aan de linkerkant van het veld. Naar Joost Hoskin. Joost -Hosker heeft die bal in zijn voeten. Gaat kijken wie die één kan spelen. Plaatsen ze dan diep uh, richting Tim John. Maar die kan er niet bij komen. Waar is de verdediger van. Van uh, SVI die die bal over de zijlijn heen trapt. Dus het wordt een ingooi voor, uh, voor Bloemenaal. Aan de overkant uh, van het veld, aan de linkerkant. Maar die bal die zal natuurlijk gehaald moeten worden, want die is over de boring heen. En dat betekent dat dus uh, ja die, die bal aan het halen is. Komt die bal dan? Die komt dan uh, terug uh, op, het, uh, op het veld. En dat betekent dat uh, Michel Averams die bal kan gaan nemen. Nee, ik laat het over aan uh, Joost Hofker Joost Hofker pakt de bal op. Oh, gaat kijken waar hij heen kan gooien. Ziet dan kicken, om het verrijst aan de linkerkant. Of oh, gaat hij naar voren spelen? Dan gaat hij naar voren naar Tim Jong. Tim Jong de bal aan zijn voeten. Raak hem kwijt. Dan moet Joost-Holker intreden. doet hij nou ook goed. Pak klopt op de linkerkant. En weer wordt die bal ver over de boring heen geschoten. En dat betekent dat er weer om een ingooi kan komen voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Maar die bal die zal eerst uh, hier naartoe moeten komen. En die zal uh, gehaald uh, moeten gaan, uh, gaan worden. Dus Joost-Holker die dus over de boring heen streekt, om die bal te halen. Maar als ik al zei, er was een paar minuten geleden waren de kansen voor, voor Bloemendaal. Onder andere was het uh, Michel, uh, Michel die goed schoot. En dat was uh, paul John die, die de deklat uh, raakte. Anders had het hier dus uh, 3-0 geweest. Maar dan komt die ingooi van uh, Joost-Holker aan de linkerkant van het veld. Gaat kijken wat die een keer gooit. ziet dan Tim Jan aan de linkerkant, maar die bal gaat weer over de boring heen. En dat betekent dezelfde plek erom een gooien voor, voor, uh, voor Bloemenal. En zo schiet je geen, uh, geen, uh, ja, geen centimeter op de hoop natuurlijk, op het, uh, op het veld. Maar het houdt wel het spel op. En dat betekent dat de uh, SVJ niet kan, uh, kan aanbrengen. Natuurlijk wij wel. wel. Joost Gaat kijken wat hij een keer gooit. ziet Michel Abrams komen. ziet dan uh, Jeroen Dikken lopen, maar die kan er niet bij komen. En dan moeten we allemaal oppassen voor die counter. Want uh, Bloemenal was naar voren, Want Joos Hofker die hem En dan zal ik, kom ons Komen. een keer komt niet bij. De weet om aan de rechterkant van veld. SVI die die bal nog steeds heeft. Die bal die komt dan hard en diep voor en dan moet Pieter komen. En Pieter pakt hem heel goed weg die bal. Pieter naar uh, de duelman van uh, Blumenau. Heeft de bal uh, in zijn handen. Schiet hem ver en diep naar voren richting Michel Lavras. Kan Michel Lavras hem doorkoppen? Nee, hij kan er niet doorkopen. doorkoppen. dan moet die tweede bal al gepakt worden? Maar het is dan toch SVI die de tweede bal pakt? Maar het is Beren die er goed tussen zit. Beren plaatsen door in Sander Beum. terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas moet gaan kijken waar hij één kan spelen. Hij heeft dan een man tegenover zich. Heeft die bal nog steeds aan zijn voeten. En, krijgt een zet. en dat betekent een ingooi voor, uh, voor Bloemedaal. de hoogte van de middenlijn. En uh, die nemen we nog eens mee. Kijk of het een vaagende opleveren voor uh, Bloemedaal. Sebastian Thomas. Gooit er naar Tim Beren. Tim Beren. Ballen zijn voeten. Krijg een, twee, drie man om zich heen. plaatsen we dan door. Richting uh, Jeroen routedik. Helemaal vrij aan de rechterkant. Gaat dan richting Stadsgebied. Moeten we dan voorgeven. Wordt uitgestikt door zijn man. Maar dat betekent een hoogschop voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor Bloemedaal nog. En... Uh,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 zondagmiddag hier in Kennenbeland. CfM en AB Radio bij hem met zondag in Kennenbeland. Tot aan vijf uur vanmiddag. Zojuist uh, Agneka, Agneta Veldskok. En de hier is een, ja, een ja, je... lekker uh, zomersingeltje. 83 alweer. Ja, we krijgen de zomer in onze bol. Dat dacht ik wel. We hebben er zin in. Uh... Maar we moeten nog eventjes wachten vrees ik.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 Dat bij jou past Met muziek Kies het nieuws uit de regio Jouw keuze VFM's Zandvoort. Luister naar jouw keuze But